Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Voor de negende zaterdag op rij zijn in Frankrijk mensen in gele hesjes de straat op gegaan. om te protesteren tegen het beleid van de regering Macron. Op een paar plekken liepen betogingen uit op rellen. In Parijs werden zo'n 40 demonstranten opgepakt voor geweld tegen de politie of het aanrichten van vernielingen. Ook in steden als Bourges, Bordeaux en Toulouse gingen mensen in gele hesjes de straat op. Een Nederlandse trucker wordt verdacht van de dood van een demonstrant in een geel hesje bij Vizé in België, meldt het Belgisch parket. De demonstrant werd geraakt door de vrachtwagen die gisteravond doorreed bij een blokkade op de E25 vlak over de grens. De truck met Nederlands kenteken werd vandaag leeg teruggevonden op een parkeerplaats bij Tilburg. De chauffeur is op de vlucht geslagen Er is een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Hij wordt beschuldigd van dood door schuld. De 18-jarige Saoedische Rahaf Mohammed Al-Kunun is aangekomen in Canada... waar ze asiel krijgt. De vrouw strandde vorige week op het vliegveld van Bangkok. Ze was op de vlucht voor haar familie omdat ze de islam had afgewezen... en zich ernstig bedreigd voelde. Ze werd wereldwijd bekend door de steun die ze kreeg op social media. De ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk... ontslaat 10 van de ongeveer 6000 werknemers. Het bedrijf is financieel gezond, maar wil afslanken... als voorbereiding op enkele grote projecten. Afgelopen week presenteerde SpaceX nog een nieuw prototype raket... Starship, waarmee het naar de maan het uiteindelijk naar Mars wil vliegen. SpaceX verdient geld met het lanceren van satellieten... en het bevoorraden van het internationale ruimtestation ISS.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 Ja, een tip. Uh, ik heb een tip. Ik heb een tip. Ik moet hem er even bijpakken. <lacht> ik heb een geheugen gewoon van een goudvis. Ik had het zeggen. Ik dacht een guppy, maar... Een guppy, uh. ook helemaal goed. Dus, uh... Weet je nog wel bij welk programma we zijn? Uh... De zaterdagavond zullen we met de allergrootste Europese net. Dit is de Euro Breakdown. <lacht>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 Mijn only direction. It's fire on fire. You are perfection Mijn only direction. It's fire on fire. Ja, als je die muziek hoort, dan moet Waterschapseuvel toch wel echt een verrekt goede film zijn of serie. Wat is het? Eh, uh, het is een.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 Dat staat, staat in mijn lijst. <laughs> hey, Peter, jij hebt ook een tip, heb je klaarstaan yes, om spreken? Yes. Waar heb jij voor gekozen? Ik heb uh, voor Calvin Harris en uh, Reagan Bowman met Giant heb ik uh, gekozen. En ja, hij kan het ook in één keer uitspreken. Ja, goed, denk ik heb Ik heb <laughs> <laughs>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 Wait oh. in the dirt, no. under me. Gewoon om onwijs goed, is. Dus daalt het niveau hier tegen, echt gewoon nog, nog echt verder, ver onder het vliegspunt. Ja. <lacht> Wat een onderwerp. La, la, laten we het heel even het onderwerp even bijpakken. We gaan het even, ja, even over hebben.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 En uh, toen hadden we het over uh, spinnen, spinnenrachen, spinnenwebben, dat, dat dat vrouwen dat dan meestal zouden hebben. En dat dat kietelt spinnen het spinnen ook lekker rachen. En toen, ja, toen zei vanity zei toen, zeg maar vanity. Zit er maar toch? <laughs>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 I run a room in the house, listen baby girl I ain't got a motorboat, but I can float your boat So listen baby girl But you get a dose of dough, you go once and want some more. So listen baby girl When I make it, I want you bit, I want you bit, yeah Nou, ik ben wel meer dan tevreden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 En dan gaan we even, ik zal de clipper eens even bijpakken. Terwijl, eh, uh, ja, um, Patrick en Fanny, natuurlijk uh, echt heel volwassen bezig zijn. <lacht> Hecht, gewoon bij een, bij een kwalitatief geweldig programma. Oh, nou, okay. gewoon, ja, ja, ja, ja, ja. weet je, en, weet je, als, als je het nou gewoon ook nog een keertje zou menen. Hè? Ik meen het. Even kijken, even kijken. Volgens mij zetten we hem even opnieuw Hij heeft hem aan. Oh nee, dat is hem niet. Uh, nou, Impro even improvisatie. Even ja, natuurlijk wel. Oh, baby, yes.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 We gaan om half negen uh, gaan wij natuurlijk met de uh, MC van gaan wij hier de tent afbreken. Dan uh, heb ik een categorie die dit keer uh, in het, uh, misschien in het voordeel van Vanity valt. Dat is misschien. Krijg ik nog ooit is een kans. Nee, luister, maar jij bent er ook afgegaan in je eigen ronde. Uh -huh. oh, ja, Nota bene. Dat is ja. waar. Dus het, er kan nog van alles gebeuren. Ik bereid me voor. Ja. Dus, dus, <t> dus, dus, dus, dus <t> ma maak je gewoon niet, niet zo heel erg veel zorgen. Het komt allemaal wel goed. Komt en wel goed, als je nou van uh, van Vanity vindt... misschien krijg je uh, dan van van uh, dan wel een beloning. En dat uh, is misschien wel een uh, kissje, One, one, one kissje.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 Losing It Fashion, de nummer 10 van de Eurobreakdown. Breakdown. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Wij zeker. Tot straks.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 We hebben achter microfoon 2 de zwoele... Krullebol. Vanity, Balmond zitten. Hi! Ja. <laughs> en achter microfoon 3 hebben we de gladgestreken kerel... de man die metselen kan, Patrick Geurt van Buringen. Jullie zijn allebei de licht zwaargewicht contenders. Jullie zijn in de race dit jaar natuurlijk weer voor de titel... Licht zwaar gewicht. Houden het ook bij? Je moet dus, het maar weten, koning. Oh. Ja, gaan we het bijhouden? Nou ja, uh, Vanity uh, heeft vorige, uh, vorige week niet kunnen spelen. Eigenlijk uh, heeft niemand nog kunnen spelen dit jaar. Ik dus nee, begint... vond ik echt heel erg jammer dat we de eerste keer niet konden spelen. Dat vond ik wel teleurstellend. Ja. ja, Maar dat ja. maakt niet uit. Weg.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 Ja. Uh, jellybeans. Jij zegt jellybeans. Oké. Okay. We gaan hem onthullen. Jullie hebben hem allebei fout. Ah. Want... Wie zet er het dichtbij? Geef <laughs> jullie. Geef jullie. Want het is, het is een suikerspin. Huh? Oh, oh ja, tuurlijk. Ja, ja. Nee, ja, ja. Oh, ja, ik snap, ja, ik snap inderdaad de link. Ja. Oké. Okay. Okay. Jongens, we gaan door naar de tweede dus vraag. Zulke vragen gaan het worden. Ah. Ja, dat zeg, ik heb, ik heb expres gekozen voor vragen waarvan ik denk: van nou, weet je. Die weet gewoon uh, niemand. Ja, <laughs> dit is voor de snelle. Oh. Wat is het uh, hoofdbestandsdeel van mayonaise? Ja, Vanity was eerder. Eieren. Vanity zegt eieren. Ja. En wat zeg jij, Patrick? O, uh, wat ga ik dan zeggen? Mm. Denk even na over de receptuur van mayonaise. Wat zit ja. daar nou allemaal in? Ja, olie. Olie. Jij zegt Olie, olie. olie. Wauw. Ja, olie. Olie. ja dan is dat ja, het eieren? Maar met nee. die twee krijg je allemaal... Oh maar nee, Ja, maar waar, waar heb je, dat je nodig. Met olie heb je meer van nodig dan ei. Dus... Ja, dan heeft Patrick heeft het wel Want ja? Dat is olie. Het oh, is olie. Ja. Patrick pakt het eerste punt uit zijn ronde. Vanity, je hebt nog één vraag om het goed te maken? Ja. Oh, shit. Yes. Wow. Oh, maar ik sta altijd eerst voor en dan is het gewoon oh, uiteindelijk deceptie. <laughs> ja, ik moet, moet A, ah, daarom lachen, maar B, om de vraag. Oh. Um, <laughs> Oké, okay. hoe wordt een patatje met aan beide kanten een frikandel genoemd? Hè? Huh? Huh? Hoe wordt een patatje met aan beide kanten een frikandel genoemd? Hè? Huh? Oh nee, hoe heet die ding ook weer? Goed. Nee, ik wist hem, maar ik schiet het Dat zeg zo, ik ook altijd. Ik op weet op. het, ik weet het. Maar uiteindelijk ja, komt er geen weet antwoord. Het weet Ze weten hem. Nee, nee. Een katamaran. Ja, ik, ik kan hem goed rekenen. Maar dat is dus een zeilboot. Een patatje waterfietsen aan katamaran. Nee, ja, nee, ja. nee, nee, nee. Het is geen fiets.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 Nee, dat kan niet. Een magere overwinning, ja, Patrick. Ik vind hem heel groot. Dit <laughs> is de eerste keer dat we, je moet het maar weten speelt. En ik heb hem gewonnen. Hey. Boeia! Jij ja. hebt de openingszonde van dit jaar heb jij op je naam Zo, so. Dit gaat wat worden dit jaar. Ja, een, een, een patatje met aan beide kanten een frikandel. Een patatje waterfiets. Hoezo nou een patatje waterfiets? Dat lijkt toch niet op een ja, Ik heb er ook nog nooit gezien. Ik ook niet. Ja, maar een katamara zou ik ook snappen. Ik, ik zou eerder denken aan een katamara. Die ja. heeft zeg maar twee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 Nou, ik moet zeggen, dat vind hij nee, Hij uh... nee, was niet goed. Uh, goed gespeeld, goed gespeeld. En waterfiets. ja, uh, ze zat er goed was, bij. Oh nee, de de, de Katamara was ook niet goed. Hé hey, jongens, als jullie daar lekker nog even over na gaan denken... Slecht. Dat is uh, We gaan, we gaan <laughs> lekker luisteren naar uh, Robin Schulz en Erika Sarola... met uh, Speechless. Het beetje degene wat ik nu eigenlijk ben... Uh.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 kreeg niet het tijdelijke visum dat nodig is... om het land binnen te mogen. Elk artiest met een strafblad heeft zo'n visum nodig. Maar de Canadese overheid hield die van de 39-jarige Amerikaan in, in eigen bezit. En de organisatie van de Wereldtour van Amerika baalt. En die zeggen ook met grote frustratie delen wij mede... dat de game niet komt optreden. En dit is vanwege een besluit van de overheid. Niet omdat hij het zelf heeft afgezegd. Zoals hier en daar wordt gesuggereerd. Hij heeft heel veel zin om zijn Canadese fans weer te zien... na een hele lange tijd. De rapper heeft gedurende... Zijn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 het programma op, op, op tv heb je, dat heet Border Patrol. En je hebt niet ja. alleen border, uh, border Patrol Australië, maar je ziet er ook Canada. In Australië zijn ze natuurlijk al heel erg streng. Dat is oh. echt niet normaal. Al dat, dat is... oh, heb je een zandkooltje in je koffer zitten en je komt het land niet in. Nou, dat, dat, dat is wel, wel, wel een dingetje. Dat is inderdaad een, een kennis van, van mij, die heeft ooit eens een keer, die zou naar Australië toe gaan. En die, heeft toen, uh, die had toen iets ingevuld en dat zou gaan over de Tweede Wereldoorlog. Of hij daar aan gelieerd was en hij had voor de grap wat ja gezegd. En hij werd gewoon weer teruggestuurd. Zo heb je vliegtuig op, ja.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 Wat zou er nou weer hey. mee eens staan? Geen idee. Nou, we gaan er zo, zo achter komen. Gaan we gaan er weer zo achter ja, komen. Ja, jongen. ja, ja. maar jongen. Dat komt wel helemaal goed, hè, he, Ja, zeker ja, weten. Ja, ja, ja. Ja, in, in het kader van uh, ja, dat, uh, dat het helemaal goed gaat komen, wij gaan nog even lekker even luisteren naar een plaatje. En um, ik denk dat we dan zomaar eens even langzamerhand richting de onthulling gaan van de nummer 1 van deze week van de Euro Breakdown. De plaat die ik voor jullie klaar heb staan is Sam Smith, Calvin Harris, Promises. Are you now?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 Vorige week op 8. Houdt plek 8 ook vast. Heeft op zijn hoogst op plek 4 gestaan ook. Nogmaals. eens. Robin Shots, Erica Cirola, Speechless vind je op plek 7. En die stond vorige week nog op plek 10. Dus toch weer drie plaatsen gestegen. En ja, heeft ook op zijn hoogst op de zevende plek gestaan in deze lijst. Nobody Else, Axwell, staat op plek 6 deze week. Is weer een plaats gestegen. Want vond vorige week op plek 8.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 Lik toch m'n bolle reed. wil dat we even een kont likken over het feit dat hij, je moet het maar weten, heeft gewonnen. Gefeliciteerd Patrick. Dank je, wat een enthousiasme. Patrick, gefeliciteerd met je magere overwinning. Nee, het is niet mager. Ik heb de eerste aflevering van Je Moet Het Maar Weten van een jaar gewonnen. Hij loopt ook gelijk vast. Hij loopt ook gelijk vast. Dan heb ik ook Ja, ja, ja. Ik begin gelijk te stotteren. Misschien moet je een beetje van die olie, weet je, een beetje... ja. Och, och, och. Dus. Maar uh, dank jullie wel voor je felicitaties. Je nee, hebt, hebt de eerste ronde heb je van dit jaar. Heb je sowieso uh, ja. op je buik, uh, op je buik uh, in ieder geval. Uh, <laughs> Waarschijnlijk de ook de, de laatste. De <laughs> laatste. Ja. Als Quinten weer terug is, dan vrees ik het ergste voor. Uh. Ja, ik ben er bang voor. Ja, de laatste twee ah. keren heb ik wel voor Quinten gewonnen, volgens mij. Je ah. moet een beetje anti-Quinten vragen maken. Ja, maar dat doe ik ook. Maar op de een of andere manier kan weet hij precies wanneer ik, wanneer ik wel of niet de waarheid vertel. Het begint een ja. beetje eng te worden. <laughs> hij, hij ziet je gezicht gewoon en denkt van. Oh, wacht. Ik denk het wel. Het is dit, dat antwoord. Het is het hij kan gewoon gedachten lezen. Ja. Ja. Hey, jongens, wij gaan afscheid nemen, want het is klaar. Volgende week zijn wij er niet. Dan zijn wij even door middel van een verjaardagonderbreking weg. Maar uh, we komen uiteraard weer bij jullie terug. Dus uh, tot volgende week. Doei. Het ritme van Zief via de kabel op 104.5.